Volgens het COC zijn homoseksuele asielzoekers niet veilig in de centra voor vooroordelen, discriminatie en geweld. De immigratie- en naturalisatiedienst zou deze asielzoekers onvoldoende beschermen. Het weer. In het Zuidoosten en Oosten kans op een bui. Morgen meer bewolking, ook af en toe zon. In het binnenland mogelijk een bui. En 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Margriet Rentjes. Een heel goede avond. De twee dingen van vanavond zijn het natekenen van kavia en het nagenieten van het koningsfeest. Mijn Majesteit, koning Willem-Alexander is ingeluderd. Leef de koning. Leef de koning. Leef de koning. Ja, zo ging dat. Goedenavond, Janneke Brinkman. Ja. U was erbij dinsdag, u mocht mee. Ik mocht mee. Met uw man, Elko Brinkman, man. Ja. fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer. Ja. Die moest de eet afleggen. Ja. Um, u zat daarom niet bij hem, he? want hij moest daarvoor nee, inzitten. zitten. Nee, ik zat nee. op het achterste rijtje. U zat op het achterste rijtje en u heeft uw stem verloren die dag. Nou, ik zat bij de deur waar iedereen binnenkwam. En er kwam inderdaad uh, veel koude lucht uh. Dat heb ik aan overgehaald, oven geholden, maar ik heb het er graag voor over gehad. Ja, want was zat het daar mooi ik, zat, ik had een hele mooie plaats, want ik zag iedereen zo binnenkomen. De koningin met de drie prinsesjes, wat ik heel ontroerend vond. En, en alle koninklijke gasten, die kwamen zo pal langs me. Dus ik heb het echt allemaal heel goed uh, kunnen zien. En ook Willem-Alexander en Maxima? Nee, die kwamen oh, die kwam... via de damzijde. En de koningin die kwam via de dus, uh, voorburg. Uh, ja. Oké, okay, dus en het was een andere, happening. Het was een, een, een happening. En uh, ja, dus de toespraak van Willem-Alexander naar zijn moeder toe. Waarin hij haar bedankte... Uh, als vorstin, als moeder, echtgenoot. Mm. Maar ook uh, voor haar warmte en wijsheid. Ja. En toen kreeg de koningin een heel lang applaus. Ja. En dat vond ik ook heel ontroerend. Geef ja. u een brok in je keel? Ja, als ik dan de koningin... Uh, ik heb het later teruggezien op het televisie, want ik denk dat je op televisie nog beter kon zien... Uh, dat ze daar zo zat, tussen de, de drie kleindochters... En, en heel ontroerd was, dat, dat vond ik wel heel bijzonder, ja. ja. We gaan het er zo uitgebreid over verder ja. hebben. Uh, er wordt namelijk ook gevoetbald. Ja, dat is ook belangrijk. Ook belangrijk, zeker. Ja. Uh, zeker een belangrijke wedstrijd voor Volendam. Die speelt uh, bij Go Ahead Eagles en Ragnar Niemeyer. Hoe staat het ervoor? Ja, ik zit bij de 0-0 stand toch te kijken naar een kans voor Raymond Kolder. Dat is de centrale spits van Go Eagles Helemaal vrij voor het doel bij een voorzet vanaf de linkerkant. Maar hij laat die bal van zijn voet afspringen. Een reuze kans voor de thuisplot die al zeker is. Go Eagles uit Deventer, de nummer 6 van de Jupiler League die al zeker is van playoffs. En Volendam normaal gesproken bij een puntje genoeg aan de titel omdat de voorsprong op Camburlé worden twee punten is. En een overwinning, dan is er helemaal niets meer aan de hand. Voorlopig heel veel balbezit voor Volendam. Maar inmiddels na zo'n kleine vijf minuten begint Gobert Eagles zich in de wedstrijd te vechten. Als de Koning is de trainer van Volendam. Hij heeft er alles aan gedaan om de ploeg rustig te krijgen. Om dit te benaderen als een gewone wedstrijd. Hij heeft een fitte ploeg ter beschikking. Alleen Paul de lange ervaren middenvelder die ook speelde bij Herenveen, is geschorst nou net vandaag. Dat is pech hebben zijn vervanger is Levi Schwiebe op het middenveld. En wat vervelend is voor veel mensen uit Volendam. Zo'n 800 supporters worden er verwacht, zeg ik nadrukkelijk. Ze zijn er nog niet allemaal. Schijnt te maken te hebben met... De een ongeluk op de A1. En dat is vervelend als je met zoveel mensen wil komen en niet de aftrap hebt gehaald. 0-0. En Volendam is op weg naar de Eredivisie. Maar dan moet COHET niet scoren. En hoe staat het bij Excelsior Cambuur? Rob Fleur? Ook hier is de stand nog steeds 0-0. En ook hier is de eerste kans geweest voor de tegenstander. Dus niet de gedoodverrechte kampioenskandidaat Cambuur. Maar van Excelsior. Maar de kopbal van eh, Mick van Buren. De topscorer van Excelsior. Ging net over het doel van Leonard Nienhuis. Momenteel achterin rustig rondspelen bij Cambuur. Met de ervaren Tim Bakens. En iedereen verwacht eigenlijk hier een monsterzegen van Cambuur. Dat zou betekenen dat als Cambuur zes keer scoort. Hè, dat het bij een gelijkspel van Volendam. Als nog kampioen is. Maar zover is het nog niet. We zijn hier zes minuten bezig. De stand nog steeds 0-0. En één kans gezien voor Excelsior. Goed, we horen jullie later. Hier zit Janneke Brinkman. Was dus afgelopen dinsdag bij de inhuldiging in, in Amsterdam. Uh, heeft haar stem kwijtgeraakt? <laughs> <laughs> Uh, de belangrijke gasten, waaronder de, de prinsesjes, kwamen langs u lopen. Paul naast u. Bent u inderdaad zo'n beetje opzij gaan kijken om ja, ze goed te zien? Ja, maar ja. ze zijn natuurlijk zo weer voorbij. En uh, ik heb later allemaal wel weer teruggezien. Maar uh, op een gegeven moment dan merk je dat er wat gaande is. Ja. De koningin kwam als eerste natuurlijk binnen. Uh, met ook Mabel naast haar. En, en toen de hele koninklijke familie. Ja. Is er nog iets u opgevallen die dag? Want uh, ja, u zegt op televisie hebben we het misschien wel beter gezien. Maar u zat wel in die kerk. Ja, de stijl en de, de, de allure waarmee de koninklijke vorsten binnenkwamen. En, en uh, die prachtige uh, japonnen en mooie sieraden. Dat is natuurlijk... Uh... Ja. Is het zo dat u dan meteen tegen iemand naast u zegt... Oh, die is mooi, die jurk, of zo. Of wordt daar dan gemompeld? Uh, ja. Ja, er waren een paar hele mooie jurken bij. Prinses Irene had ook een hele mooie jurk aan. Maar daar kon hij ook horen vond ik een maxima. Had ook, uh, dat, uh, maar maar uh, daar ja, had men het ook over meteen, ja, of niet? Uh, precies. Ja, precies. En die mooie tiara, die en al. Alle... die zat dus pal daar tegenover. En die zei ook dat uh, echt uh, een pronkstuk ja. oh, is... Hoe vond u het uh, om hem te horen uh, dat... Uh, he, de eet heeft hij afgelegd, neem ik aan? Ja. ja. Hoe vond u dat, om hem dat te horen doen? Ja, ik vond het fijn om erbij te zijn. Het is toch een belangrijk moment. Ook wel historisch uh, moment. Had hij, dus, uh, hij geoefend op die zin? Wel, nee. <laughs> hij kan uh, wel dingen onthouden, denk ik. <laughs> ja, nee. Wel dat je dus je twee vingers bij elkaar moet houden. Hè? Niet uh, twee... Uh, ja. ja, nee, precies. Dus sommigen doen ja. dat dan ook uh, verkeerd. Maar da dat wist hij allemaal wel. Want ja. ik wist... En hij heeft het uh, een keer eerder meegemaakt. 33 ja. jaar geleden. Uh, niet als Kamerlid, maar wel, hij zat in een voorbereidende commissie. Dus toen was hij ook in de Nieuwkerk. Dus heeft het al twee keer, ja, ik niet hoor. Wel s'avonds het feest, ja. maar... Uh... Ja, dat is wel heel bijzonder. Dat nou hadden we, u zegt een heleboel mooie jurken. Uh, u was niet alleen maar in de Nieuwe Kerk, maar ook nog op het Ei, op een soort ja. volgboot. Ja. Ook nog bij muziekgebouwd Ei. Ja. Was u voortdurend in dezelfde jurk? Of heeft u ook nog nee, nee, een andere hele andere happening? En, uh, iedereen moest zich s'avonds weer verkleden. Ja. Dus ook uh, alle eerste, tweede kamerleden. Uh, burgemeesters, commissarissen van de Koningin... met hun partners, ja. uh, alles wat belangrijk is... tussen aanhalingstekens. Waar dat... deed u dat dan? Uh, ja, dat was allemaal gereserveerd, kamers. Ja, het, is, het was een, wel een enorme oh. organisatie. Ik heb ook wel bewondering hoor, hoe dat ging want iedereen wilde ze dan tegelijk uh, verkleden. Eh, S'avonds werd er ook gegeten, maar tussendoor waren er ook wel hapjes. Ja. En, uh, maar als u dan met uw man Elko eventjes alleen bent... Hè, moet u dan niet met z'n twee ook ontzettend lachen dat je dat meemaakt? Nou, hij kwam later, want uh, ja, hij ging nog naar een receptie op paleis. Hè, dat was zonder partner. Mm -hmm. uh, dus hij kwam vrij laat uh, uh, terug. En, en hij was ook wel moe, want je moet steeds staan en wachten. We waren inderdaad pas half drie thuis. Maar het was wel allemaal zeer de, de moeite waard. Ja. Ja. Niet iedereen heeft erbij gezeten. Nou, is het zo, u bent kunstenares zelf. Ja. U schildert. Ja. En u heeft ter ere dus, van de komst van Willem-Alexander als koning. een herinneringsservies goed gemaakt. Sowieso, <lacht> zo, zo. wat commercieel? Goed nou, nou ja, dat ging eigenlijk. Ik had uh, oude bekers, herdenkingsbekers van mijn grootouders, mm -hmm. uh, van Koningin M, van regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina, herdenkingsborden. En ik had in 2005 zo'n sinaasappelboomtje geschilderd. Ik kan me nog goed herinneren, want toen het op mijn ateliertafel stond, gingen door de warmte de bloemen. Open en dat begon heerlijk te geuren. Dat is de lekkerste geur die je kan voorstellen, zo'n zo citrusgeur. En uh, toen, op een gegeven moment was er natuurlijk sprake van... en, denk je, en toen kreeg ik een brainwave van... nou, hè, misschien kunnen we dat boompje gebruiken. Want op dat herdenkingsbord van koningin Wilhelmina stonden ook de appeltjes van uh, oranje. De mm -hmm. geschulpte, oranje was dels blauw. Nee, het was oranje, maar wel uit Delft kwam het. Um, dus uh, de firma waar ik dan voor werk, ik denk dat ik de naam niet mag noemen... maar uh, die, die vond dat... Uh, ja, de, de, de baas, zeg, de eigenaar, was ook altijd heel koningsgezind. Ja. En die zei uh, dat er ook een abdicatiebeker moest komen. Ik had zelf bedacht de, he, de, voor uh, het, het koninklijke ja. paar. Dus het is versierd met de dingen die u heeft getekend? Ja. Exact. Ja. En dan ook wel de twee leeuwen en het fotootje. En wat wij gedaan hebben is. Dat konden we ook pas doen op het moment dat de Koningin haar abdicatie afkondigde. Mm -hmm. Aankondigde. Uh, de datum en het feit dat uh, Maxima koningin zou worden. Dat, he, dus ja, dat was het enige en wat er nog moest gebeuren eigenlijk. Dat moest ze nog. Want het was allemaal al wel uh, tot uit en treuren ontworpen. En toestemming gekregen van de RVD. En, uh, ja, u had dus het voorbereid. Dat, ja, ja. Want we uh, vonden het heel leuk uit. Maar toen brak het, toen die applicatie uh, was, dat Coriënt dat was eind januari. En toen was het Chinees nieuwjaar. En dan gaan alle fabrieken daar dicht. Waar u uw servies laat maken. En ja, dat is porselein. En dat wordt allemaal, om het ook betaalbaar te houden voor een groot publiek, wordt daar gemaakt. In grote aantallen. Want en toen... het zijn wel 600, 700 zaken waar het dan uh, verkocht wordt. Hè. Uh, nou, we moesten naar een andere leverancier, een andere producent gezocht worden. En die hebben we kunnen vinden in Polen. Oké, okay, ja, China moest, viel af en toen moesten we ja. naar Polen. Ja, en dat had als voordeel dat iets dichtbij was... waardoor het niet op een ja. schip wat lang duurt. Ja. Het moest natuurlijk allemaal snel, dus het kwam uh, met Maar goed, het is gelukt ja. en het is verkocht? Dus het was binnen een paar dagen uitverkocht, dus dat vind ik dan ook wel weer... Het was een heel leuk project, het was ook heel spannend. Ik, uh, ja... Spannend is het ook bij Volendam, bij de voetbalwedstrijd. Ja. Uh, Ragnar Niemeijer, Ahead uh, Eagles speelt tegen Volendam. Er is ja, gescoord. Volendam, Volendam staat een voorsprong. Na een klein kwartiertje spelen. Het doelpunt van Bradley Kuwas zijn van de buitenspelers... die zich dit seizoen zo goed heeft gepresenteerd. Het aanval aan de linkerkant van de ploeg uit Noord-Holland. Dan krijgt Tuit de koppen. Een paar meter voor het doel. Hij is de topscorer van Volendam. Maakte er 27. Maar de bal wordt voor zijn hoofd weggehaald. in het strafschopgebied komt Qwas inlopen. Die twijfelt niet en schiet de bal diagonaal achter Nick Marsman. De doelman van Goethe Eagles. Dat ook zeker wel wat mogelijkheden heeft gekregen. Een geblokt schot zojuist gezien nog. Van een van de middenvelders. Maar die bal ging naast. Aan de andere kant van het veld scoort Volendam dus wel. En de eredivisie longt heel nadrukkelijk. Het doelpunt van Cubas 0-1 bij Goethe Eagles Volendam. Janneke Brinkman zit hier en was erbij afgelopen dinsdag. Um, iedereen heeft natuurlijk vol bewondering naar Maxima gekregen. Uh, die ook zich heel erg bewust is, dat lijkt dan ook zo... Uh, van haar rol naast Willem-Alexander, de vrouw van. Um, en dat is natuurlijk niet alleen maar bij Willem-Alexander... maar ook bij politici. Uh, en onlangs had ik uh, oud-secretaris-generaal van de NAVO... Jaap de Hoop Scheffer te gast. Um, en die zegt het volgende over de rol van zijn vrouw. En straks wil ik namelijk van u weten hoe u dat had, mm -hmm. bij uw man als minister van, van Nederland en zeker als secretaris-generaal van de NAVO... Uh, is het leven heel bijzonder. Dus je moet wel oppassen dat je niet na een zekere tijd gaat denken... Uh, dat de wereld om jou draait en dat de zon voor jou opgaat. Uh, en dan is het goed dat er uh, ook mensen zijn, in mijn geval mijn echtgenoten... die zeggen van steen die zo aan uh, en uh, doe, doe eens een beetje normaal... om het op zijn uh, Nederlands te zeggen. Ja, ik zie u grinniken. Heeft u ook wel eens ooit zoiets gedaan bij uw eigen man... Elko Brinkman, die was natuurlijk ook hoog belangrijk, minister. Dat ik hem, uh, he, ja, oh, dat, uh, even nadenken. Nou, Elke zelf was heel bescheiden, dus die hoef je niet zo terug te roepen. Um, tja. <t> tja> Want het is wel zo dat je elkaar natuurlijk toch veel te vertellen hebt. Hè? En, en hij is veel weg geweest. Dat, dat is ook wel weer... Uh, uh, uh, want u was natuurlijk ook lange tijd... He, uiteindelijk bent u natuurlijk ook bekend geworden met uw eigen schilderkunst. Maar u was natuurlijk ook heel lang de vrouw van. Ja. De, Hoe voelt u dat? De, ja, dat, dat overkomt je. Dat hoort erbij. Ook wel eens lastig? Ja, het kan ook tegen je werken natuurlijk. Dat mensen denken, nou, het kan niet zo zijn dat de vrouw van... Hè, kan, kan schilderen. En je krijgt natuurlijk, uh, doordat mensen je kenden... zeker naamsbekendheid. Dat heeft, maar aan de andere kant denk ik ook wel dat uh, ja, het, je ontwikkelt... en mensen toch, ik maak nu nou al twintig jaar service en, en agenda's... Uh, in alle vormen en maten en soorten, uh, dat mensen dat niet kopen... omdat je de vrouw bent van. Hè? Ze vinden het mooi of ze vinden het niet mooi. En ja, ik ben blij dat ik toch in de gelegenheid ben geweest... om een eigen, ja, eigen werk te ontwikkelen, omdat uh, ja. al is veel weg. En ja. uh, dan kon je toch daar invulling aan uh, geven... Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margarete Reintjes. De gast schilderes Janneke Brinkman. Deze week de gast dus bij de inhuldiging. Samen met haar man, CDA. Elko Brinkman. Maar u heeft dus ook uw eigen carrière. Ik zei het al. Uh, u hoort de bijtjes, hè? Die schildert u graag, hè? En ook een heleboel bloemen. Uh, bloemen met name, en af en toe wel uh, vlinders die, die bij die bloemen horen. Ja. Hè? Dus ja, je hebt een, een bessen uh, geschilderd en dan gaat er een besse vlinder ja. bij. Want u bent van oorsprong microbioloog. Ja. Is er een connectie tussen dat microbioloog zijn en dat tekenen? Nou, uh, bioloog zijn wel. Hè? Ik had een hele leuke biologieleraar en... Uh, uh, je had ontzettend veel uh, interesse in, in uh, genetica. En, en hoe je aan je energie komt. Dus dat, dat, uh, uh, ik denk dat ik om die reden dat ben gaan doen. Uh, maar dat tekenen? En, en mijn, ja, dat, dat moest tijdens die studie... Daar heb ik wel leren tekenen met oog voor detail. Want alles wat op de snijtafels kwam... wanneer je een, een kikker had uitgeprepareerd... en het zenuwstelsel bloot had gelegd. Of uh, inderdaad wat je vertelde over um, een, een, een kaaf... het bloedvatenstelsel. een ja. o, als je verkeerd sneedt... want dan liep alles onder het bloed. En dan kon je niks meer zien. En uh, het ging er toch om dat je een goede duidelijke tekening maakte. Du du nee, Cavia, uh, darmenstelsel. Want dat heeft u dus letterlijk, die kavia lag daar dan. En ja. toen heeft u dat nagetekend. Ja, ja, open geprepareerd, en, uh, zijn darmen vrij. En dat vond u en verder. Het was, hij, hij, hij was aan de diarree. Dus het stonk verschrikkelijk. Oh, gosh, Als ik nog aan denk. Ja, oh. ik stond te kokken. Boven die snijtafel. Maar het waren wel mooie tekeningen. Het waren toch een beetje stillevens. Hè? Zoals ja. van... Maar toen merkte u hoe goed u eigenlijk kon tekenen. Nou, uh, dat ik het leuk vond. En uh, ja, uiteindelijk. een uh, ja, daar, daar, heel precies kijken. Hè? Daar, daar ging het om. Uh, en wat om met... is de, de, de schoonheid daarvan voor u? Nou, het is toch de natuur. En, uh, de, de, de schoonheid ligt om daarin dat je, of vooral ook met bloemen en planten, dat, dat je een mooie compositie maakt, denk ik. Hè, licht en donker. En botanisch teken is dan vooral. Um, Secuur. Ja, dat je laat zien of het stil behaard is, het wortelstelsel, hier de ja. zaadozen. Misschien erbij. kunt u heeft een, uh, een eentje exemplaar meegenomen van uw tekenen. Houd u ja. maar even omhoog, want we hebben hier een <gacht> webcam op radio 1.nl. Dan kunnen ze even kijken van oh ja. Zo mooi tekent ze. Ja, uh, ja daar achter u is de oh, webcam. Ja. <laughs> ja. Kijk, dan zie je hier dat dit licht is. En dit heel donker. Waardoor uh, die bloem vorm krijgt. Uh, en, en dat is ook wel iets wat ik op cursussen. Hè, ik ga regelmatig naar Engeland of mm -hmm. Amerika en Amerika. Uh, is de, uh, botanisch tekenen uh, uh, ook wel ja. ontwikkeld. Vooral in Engeland is de bakermand. En nu in Nederland komt het toch ook langzamerhand wel. Van en is, de grond. Er een, is er een favoriete? Is er een, een, een favoriete bloem? Heeft u er een? Oh, die, die, die pioen vind ik heel mooi. <laughs> en ja, vier. Blauwe regen met irissen, dus die compositie. Uh, hè, dat... Ik had eerst de blauwe regen geschilderd, maar dan was het een beetje kaal. Ja, want dus... ik las op uw website, daar heb ik eens even zitten kijken, oh. uh, dat de nerine. Daar had ik nou nog nooit van gehoord. Ja. Maar dat dat uh, ook een bloem is die u graag tekent. Ja, een nerine vind je in boeketten, vaak zonder blad. Uh, en ik heb van een nerine kweker wel nerines gekregen met blad en een bol en het wortelstelsel. Want dat is dan te, her, belangrijk om al wat is de Nirene, te laten zien. Is een een, een, een, een rine is een soort, ja, het is een bolplant en heeft allemaal, het is een beetje lelieachtig, ja. allemaal. En wat is uh, voor u dan de betekenis van de Nerine? Nou, ik heb hem inderdaad geschilderd voor, vanwege een kleindochter die is overleden. Uh, en uh, op haar kistje stonden uh, uh, boeketjes met nerines. En toen vroeg die nerinekweker aan mij: van. Uh, uh, we zouden graag een nerine naar je willen noemen. En toen vroegen is het goed als die naar Berenice, zo heette die kleindochter, uh, genoemd mag worden? En dat vonden ze goed. Dus we zijn naar uh, haar geweest, de Hortus Botanicus in Hare. Met de ouders van Berenice. En daar is uh, de Nirine Berenice gedoopt met champagne. En ik weet wel dat mijn schoondochter zei... Van, nou, dat is nou het, het, uh, het enige fijne wat ze overgehouden hebben... aan die verschrikkelijke tijd. Dat er een bloem nader genoemd is. Ja. Dat ze als bloem, ze leeft voort in ons hart, maar ook als bloem. En uh, dus achteraf ben ik, nou, ik heb hem in laten lijsten. En nou, ze dus krijgt hem binnenkort uh, op de verjaardag. Maar ja. dat is ook voor u ongelooflijk heftig natuurlijk om een kleinkind te verliezen. Ja, dat, dat heeft er wel ingehakt. Omdat, uh, ja, dat, dat was... Ja, dat mag ik misschien niet zeggen, maar het was niet nodig geweest. Er zijn uh, fouten gemaakt en het is jammer dat dat gebeurd is. Want ik heb regelmatig mijn kleinkinderen op uh, bezoek. Het was de helft van een tweeling... En dan denk ik, dat kleine meisje had er ook bij moeten zijn. En het, het kindje wat is blijven leven is een jongen? Ja, je klinkt, ja, wat. Ja, ja, ja, ja. Ja, ik ben ook een tweeling met een jongen. Ja. Maar wat moet dat afschuwelijk ook voor die jongen zijn? Hoe oud nou, is hij? Nou, hij is vijf. Ik weet niet of hij al zover is dat, dat hij dat, zit, weet. dat beseft en dat hij het weet. Dat komt toe. Ze zijn wel eh, bijna elke week naar het grafje gegaan. Mm -hmm. hè, om, uh, ja. Dus de kinderen weten het wel, maar moeten uh, we nou, dan zei de moeder, Moet nou weer, weer een ietsje? Weet je wel, dan op zijn het toe kinderen. Mm -hmm. uh, maar ja, de, de moeder en de vader die willen graag dat het toch uh, bij ze blijft. Ja, begrijp ja. ik. Um, op uw website staat... Um, bladeren door het boek van je leven is zoiets als wandelen door de natuur... Uh, je staat vooral stil bij de lichte plekken en je haast je voorbij uh, het donker. Dit heeft ook met uw schilderen te maken, want daarom zet u het ook op uw site. Is het zo dat, dat schilderen voor u ook ertoe bijdraagt dat het donkere, bijvoorbeeld dit, dat u dat kunt vergeten? Oh, absoluut. Ik denk wel, ook toen alcohol die is tien jaar geleden heel ziek geweest, uh, tot twee keer toe. Dat helpt wel om... Uh... Als afleiding toch? Dat schilderen is toch een vorm van mediteren. Dat hele geconcentreerde. in een heerlijk atelier met licht en mooie muziek. En. Ja. Ik weet wel dat ik. dat ik altijd wel. Het moest ook doorgaan, want een uitgever wil dat je elke maand wat hebt, wat in die agenda gebruikt wordt. En uh, de waar ik, uh, het weekblad ja. Margriet, waar ik een column al twintig jaar heb. Die willen ook ieder, uh, altijd weer... Hè? Dus, dus je moet gewoon door. En, maar dat is ook wel goed, denk ik. Maar ja, naarmate je ouder wordt, komen er steeds meer kleuren op je palet. Hè? Je hebt de zorg voor je ouders. Je ja. hebt... Uh, de blijdschap en ook de drukte van je kinderen. En de zorgeloosheid van je kleinkinderen. en, en uh, ja. In al haar facetten in het leven. Precies. In ja. het leven wordt er ook gevoetbald. Ja. <laughs> en er wordt soms ook gescoord. En dat is het geval bij uh, Excelsior Cambuur. Nee hoor, daar wordt uh, bij Excelsior niet gescoord. Oh, ja, er is 23 begrijpen. minuten gespeeld, uh, 25 minuten gespeeld. Het staat hier nog steeds 0-0. Met twee mogelijkheden voor Oebele Schokker van Cambuur. Beide keren uitstekend gered door doelman Jordi Dekkers van Excelsior. Uh, inmiddels is Cambuur aan uh, de sterkere ploeg, speelt voortdurend op de helft van Excelsior. Maar doelpunten hebben we hier nog niet gezien. Nou, komt misschien nog wel. Um, u heeft een, uh, meegewerkt aan een expositie in het Lo. U heeft warme contacten met de Oranjes, blijkt. Dat nou, valt wel mee, hoor. Maar goed, er is een expositie vanaf juni te zien. Ja, en daar is het, ook een ja. werk van u. In elk geval... Onder andere aantal, ja. Ja, ja. U heeft iets geschilderd ook. wat weer gerelateerd is aan het Oranjehuis? Nou, dat was wel leuk. Uh, er is een, een witte orchidee die Cody en Emma... in de tijd uh, uit Duitsland gekregen heeft, meegebracht heeft. Hij uh, was op Soestdijk Emma hield van de orchideeën, Willemilla ook, koningin Willemilla. Um, Prinses Juliana minder, Bernhard wel, want hij haalde al die orchideeën altijd naar zijn kamer, zijn werkkamer als ze bloeiden. Uh, maar toen de bewoners, de laatste bewoners van het uh, Soesdijk, uh, overleden waren, gingen de kassen he, dicht, de verwarming van de kassen. En toen is die orchidee van bijna 200 jaar, nou, hij is op het lo en hij is in de Hortus Botanicus van Leiden. We wonen al 40 jaar bijna in Leiden. <laughs> um, en toen vroegen ze daar of ik hem um, wilde schilderen. En, en nou is het toch ook wel heel leuk om die, onder andere... op de tentoonstelling op Paleis Het Loo, hè? Dat is een tentoonstelling die gaat over geurplanten. Ja. Maar dat was dus nogal wat, want dat was dus een hele oude orchidee. Ja. Hoe oud was hij dan? Nou, ik denk wel meer dan 200 jaar. Ja. En die had u thuis liggen om uh, na te schilderen? Nee, die, die kreeg ik van de hortus en die is weer teruggegaan. Maar die werd wel gekoesterd met speciaal water. En, uh... Maar die mocht u gewoon thuis schilderen? Ja. Wat we Ja, uh, als plant, hè, met het blad en de knollen. De, de, de, ja, dat de, allemaal bij. en Het wortelstelsel. ja. Ja, dat was wel heel leuk. Maar wit, wit is wel moeilijk. Want uh, je hebt uh, in aquarel... Aquarel leert zich heel, leent zich heel goed voor bloemen. Dat teren, transparant, kwetsbaren. Mm -hmm. ja. Maar wit uh, aquarelverf bestaat niet. Dus je gebruikt het wit van je papier. En soms dan moet je toch heel donker gaan... Uh, terwijl je verstand zegt, die, die bloem is wit... Om Die vormen en het hart en de diepte in te, te brengen en ja, dat, dat leer je ook langzaam wel. Hoe uh, moet ik me u voorstellen? Ochtends opstaan, een kopje koffie en meteen het atelier? Nou, er is vaak ook wel heel veel dingen, dus voorbereiding van servies goed. Uh, nou, met een kerstservies beter, dan moet dan met iemand die heel goed is op de computer gaan we dat vormgeven. Um, er zijn en, en besprekingen toch wel, maar ik probeer wel. Ik sta wel heel vroeg op. Elke staat ook altijd heel... En ik vroeg u u laat? Nou, zes uur, half, zeven. Oh ja elke, ja, ja, elke dag? Ja, elke dag. Ja, die bouwers zijn ook vroeg. <laughs> ja. Dus dan kom ik ook uit, want ja, je hebt je tijd nodig. Omdat ja, nou, Dat het Nederland werkt ervoor, ja. Uh, dat botanisch tekenen, dat dus uh, kost heel veel tijd. Hè, met hele kleine penseeltjes. En, en heel precies met een vergrootglas. Dus je bent heel lang bezig ja. op één tekening. Uh, soms wel twee, drie weken. En, uh, dan je, dus je moet inderdaad vechten voor je tijd. Omdat er ook heel veel andere dingen zijn. Ja. Je hebt je kleinkinderen. Ja. Je hebt, uh, ik heb nog een oude vader van 94. En, uh, nou, ja, en het je... resultaat van al dat ploeteren vanaf s ochtends vroeg is te zien in het loo. Uh, vanaf... Um... Eind juni tot uh, half Ja, 22 september. juni tot 15 september. Ja. Geurende bloemen aan het hof heet het. Ja, uit de 17e en 18e eeuw. Dus planten die vroeger voorkwamen in de tuinen van het Low. En nog. Ja. Dank u wel, Jan ah, Brinkpam. Dank voor uw komst. Graag gedaan. Dit was hem, de uitzending van Max van Twee Dingen voor deze vrijdagavond. Informatie en ook terugluisteren van uitzendingen kan op onze site tweedingen.nl. En straks BNN Today, willen Willemijn over waar gaan jullie het over hebben? We hebben voetbal, Go Ahead ja. Eagles Volendam onder andere. We kijken terug op de inhuldiging. We hebben Boris van der Ham, die was erbij in de kerk. En die heeft daar heel wat uh, bijzondere dingen gezien en meegemaakt. Dat onder andere. En um, wat nog meer, we draaien onze eigen plaat. Want Erik Corton is er niet, dus je krijgt de favoriete plaat van Boris... de favoriete plaat van Eva Hoeken, de favoriete plaat van Danny Mekic. Dat allemaal. En biertjes en gezelligheid. En goede meningen en mooie gesprekken. Dat zometeen bij BNN Today. Dit is Radio 1. Het is half negen. Hier is Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Sascha de Boer heeft net voor het laatst het NOS Journaal gepresenteerd.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 Daar zijn volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zeker 50 tegenstanders van Assad op gruwelijke wijze gedood. Eerder vandaag heeft de VS gezegd dat bewapening van de opstandelingen een serieuze optie is. De eerste zwarte Italiaanse minister heeft gereageerd op de vele racistische beledigingen aan haar adres sinds haar beediging afgelopen zondag. Cecile Kienge zei: Ik ben zwart en ik ben daar trots op. En in de Lier, in het Westland, zijn vier kinderen opgepakt op verdenking van brandstichting. De kinderen zijn van 10 tot 14 jaar oud. Ze hebben hun betrokkenheid bij de brand in een autobedrijf inmiddels tegenover de politie toegegeven. Het zou gaan om uit de hand gelopen baldadigheid. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is vrijdag 3 mei 2 over half 9. Het weekend is begonnen, in een week maak je heel wat mee. We bespreken het in BN En Vrijdag sluit ik hier in BNN Today de Nieuwsweek af. En dat doe ik altijd met uitgesproken gasten en spraakmakende onderwerpen. We hebben een nieuwe koning. En eigenlijk was er maar één ding echt belangrijk deze week. De trootswisseling. Een van onze gasten zat er met zijn neus bovenop. En rookt daar heel wat rare dingen. Hebben we het zo meteen over. Uh, waar hebben we het nog meer over? Het filmpje van de dronken Anouk. Blijkt een reclame stunt, Maar ja, hoe grappig vinden onze mede-Eurovisie Songfestival Landen Dit is de vraag. En veel voetbal vanavond. FC Volendam en SC Kambuur... strijden vanavond om promotie naar de Eredivisie. En dat hoor je hier ook allemaal. Lizzie Dierks naast mij die heeft weer wat de opmerkelijke dingen uit het nieuws gehaald. Ja, je zei het net al, Willemijn. Deze week staat natuurlijk volledig in het teken van de inhuldiging. En alle uitspraken die daarbij gedaan zijn. Zoals dat zweer ik, zo helpen mij almachtig Of de koning is ingehuldigd. Allemaal uitspraken die wettelijk heel belangrijk zijn... Maar de uitspraak die wij allemaal gaan onthouden, dat is natuurlijk deze. Even wuiven met z'n allen. Even wuiven met z'n allen. Zometeen meer. Ook hier aan tafel journalist en columnist Eva Hoeken, oud-politicus Boris van der Ham en internetexpert Danny Mekic. Hey Roen Yes. Je bent uh, lekker gebruind. Ja, ik denk, ik denk dat ik op vakantie ben geweest, maar dat is echt niet zo. Gewoon lekker in de tuin gezeten. Zonderbank. Nee, ja, op voetbalveld, nee, voetbalveld uh... nee, ook geen zonnebankje, maar een laagje van de wintersport. Nou ja, goed, ik ga uh, sporten. Vanavond uh, wordt, uh, je zei het al, duidelijk welke club volgend jaar in de Eredivisie speelt. Volendam heeft de beste papieren. Koploper heeft een voorsprong van twee punten op uh, Kambuur. Ragnar Meijer is in Deventer, waar de Eagles de laatste tegenstanders zijn. Hè? Hoe zeg je dan van Volendam? Gaat het uh, lukken met Volendam, Ragnar? Nou, daar heb ik wat twijfels over inmiddels. We zijn een uh, kleine 34 minuten aan de gang. Het is gelijk geworden. De goal hebben een goal gemaakt. Dat hebben ze gedaan via Kolder. Die kreeg al drie, vier mogelijkheden. Waarbij gezegd moet worden dat hij uh, twee keer buiten spel ook stond. Van dichtbij koppen bij de goal. Goede redding. Niet de eerste van Sonny Stevens. Niet voor niks uh, gevolgd door veel ploegen in de eredivisie. De keeper. Maar toen in de lange hoek alsnog uh, raakgeschoten door Kolder. De routinier van 32, de aanvoerder. ...van de Goethe Eagles, die het heft inmiddels in handen hebben. Met name via Houtkoop, de linker spits, ex Heracles. Daarmee zijn ze dreigend. Volendam al heel lang niet meer gezien. Met name Tuip en Kramer, toch de makers van de 27 en de 22 goals. Al denk ik een minuut of 20 niet meer in de wedstrijd. En dat na de voorsprong van Volendam, die er wat degelijk was na een aanval... Uh... Vanaf de linkerkant. Kubas mocht afronden. Nadat de bal over Tuip recht voor het doel was heen gegaan. En nu weer eens balbezit voor Volendam in de middencirkel met Faviani. Opening naar Marengo aan de linkerkant. Kramer biedt zich aan. Krijgt de bal niet. Bij de ploegen leidde veel balverlies. Onnodig veel balverlies. Maar dat maakt het om naar te kijken. Wel een hele interessante wedstrijd. Koning de rechtsbek van Volendam terug naar Sonny Stevens, de keeper. En die met een lange trap. Als we een kleine tien minuten voor de pauze inmiddels zitten, tuigen we er niet aan. Ja, ik wilde wel, je je wel vragen. We ja, sorry. Dat ik denk dat de je dat Ja, sorry. Maar ben ik ben langs nou... Bruiner dan Hans van Willigenburg of Nee, dat, dat lukt nooit. En ook niet Lek Bruiner niet. dan Jack nee, okay. van Gelder. Nou, wat wil je vragen? Maar ik wilde vragen hoe het zat met wat gebeurt er wanneer. En ze staat nu gelijk. Uh, Volendam is nu virtueel eerder uh, divisionist. Of hoe zit het bij de andere wedstrijd? Weet je dat? Uh, volgens mij is het daar nog 0-0 zover, ja. zover ik weet. Oh, 1-0 voor Cambuur hoor ik net. Oh, 1-0 voor Cambuur. Dus ja, hoe is dan moet... de situatie? Nou ja, dan moeten ze er nog 5 bij maken. En dan gaan ze op doelsaldo erlangs. Dat betekent wel een monster-score daar in Rotterdam en Excelsior Cambuur. Maar wie weet, misschien kan dat. Zal in ieder geval een steun in de rug zijn dat Colbert Eagles dus in ieder geval zij is gekomen. Tegen Volendam. 1-1. En Volendam krijgt nu weer eens een hoekschop. Laten we heel even kijken of we die dan nog kunnen meenemen. Heel kort. Balbezit is voor Faviani. Hij gaat de bal klaarleggen bij een hele fotografen. Die een paar minuten geleden al eens gemaand zijn om toch vooral wat achteruit te gaan. Want er staat inmiddels in de lens tijdens Faviani Speelde bij Vitesse in het verleden onder meer. Veel blessures gehad. Nu fit. bal Komt voor de goal. Blijft daar hangen. Carambola. Ja, een carambol wilde ik zeggen. Maar de bal er niet in. En zo blijft het gelijk. 1-1. Oké, okay, Roger. Ik zal je niet meer onderbreken. Jij ja, houdt ons op de hoogte <lacht> hier ook bij BNN Today. En als Vormdam uh, gaat promoveren, dan spreken we vanavond met jawel, Jan Smit. Een van de sponsors. En vaste fan natuurlijk van Volendam daar aan de dijk. Jan Blokhuizen, schaatsen. Uh, hij schaats komend seizoen voor Team Correndon. Allrounder rond reed sinds 2010 voor TVM, maar leverde zijn dus contract in omdat hij botste met de coach Gerard Kempkers. Blokhuizen legt zijn keuze uit. Uh, omdat uh, dit gewoon het allerbeste plaats uh, is voor mij op dit moment. En uh, uh, ja, ik echt, echt vertrouwen heb in, in de ploeg uh, in Jan van Veen. Het is uh, inmiddels mij, je hebt gewoon een programma nodig om, uh, om te beginnen. En uh, je wil gewoon zekerheid en structuur hebben. En dus de dus sporttechnisch uh, is, dit, uh, is dit gewoon lekker dat het, dat het nu gewoon rond is. En uh, ja, ik ben echt blij. De Nederlandse squashvrouwen tot slot zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van de EK voor landenteams. In de halffinale was Ierland te sterk. En Oranje is nu met Frankrijk om het brons. Vanaf 10 uur dus meer sport met daarin. Onder andere de definitieve beslissing in de eerste divisie. En een uitgebreide vooruitblik op de, laatste, dus pardon, de voorlaatste speelronde in de Eredivisie. divisie. Dat allemaal. Natine, dankjewel. Jeroen. Lizzie, Jij doet de gast. Ja, onze ene gast die zat afgelopen dinsdag jaloersmakend te shinen in de Nieuwe Kerk. Hij wel. Onze andere gast die maakte zich vooral druk over het gsm-netwerk dat overbelast was. En onze laatste gast die zat met een dikke vette kater op de bank om de havenklap der tranen te drogen. <middels> Willemijn, mag jij raden wie wat deed? Hier zijn Boris van der Ham, Eva Hoeken en Danny Mekic. Eva Hoeken, columnist en journalist, um, dat was jij hè, met die dikke vet kater. Ja, maar dat kwam dus ook door die kater. Nou, we gaan hier extra snel ben je gewoon geneigd tot uh, huilen. Tot huilen. Ja. Ja. ja, dat komt eigenlijk op. Nee, maar ik ben ook wel een zakker voor dit soort uh, ceremonies. Nou, ja, maar niet een enorme uh, koningshuisliefhebber nee, volgens nee, mij. Nee, nee, maar ik hou wel van, ik hou wel van, ja wat je dan ziet en, en hoe, hoe alles werkt en wat, he, gewoon dat mensen ontroerd zijn. Dat ontroert maar, natuurlijk de ook. Maar waar moest je, ik bedoel, je, natuurlijk de geëikte momenten, maar waren er meer momenten dat jij het even niet droog hield? Nou, wat ik altijd heel indrukwek, indrukwekkend vond, en dat heb ik van meerdere vrouwen gehoord, is het die F-16's. En de grap is dat meer vrouwen dat interessant vonden dan de mannen. Moest huilen? Ja. Dat vind ik dus heel mooi. Ja. Uh, ik was bij Armee van Buren op dat moment, waar ze dus echt overheen kwamen. En dat was inderdaad ongelooflijk ja. indrukwekkend. Ja. Gewoon om ze live ook mee te maken. Je ja. hebt ze op de tv gezien? Ja, maar ik woon op de -dijk, dus ik ja, ik Dat was nogal live, is op, dat dan? Precies. Ja. Dus op het moment dat ik het zag, hoorde ik het zo over mijn huis gaan. Ik kwam net van Noord, ik heb ze daar de Koningsvaart gezien. Vlakbij kon ik meereden met de boot. Hartstikke leuk. Heb je dat ook gedaan, Willemijn? Ja, natuurlijk. Ben je toch een kind? Nou ja, ja, dat was dat ook Heb <laughs> je ook meegeschaatst? Daar... genep ge, schaatst, <laughs> net zoals die andere schaatst? Ik nee, heb wel meegerend heel hard. Koningslied meegezongen. Nee, ja, Kun je dat eens ja. voordoen? Hoe dat gaat? Nee. Dit nee, oh, ik ik is radio, nee, denk nee, ik. Ja. <laughs> um, en uh, Boris, wat was jouw moment dan? Wat vond jij dan het beste moment? Uh, daar hebben we straks over. We gaan het goed. hier nog uitgebreid oh, over okay, hebben. Eerst okay. even een klein rondje, Boris van der Arm. Jij zat erbij. Je hebt uh, ja. voor eeuwig een mooi verhaal. Jij was in de nieuwe kerk. Ja. Wat uh, was het als hoordanigheid natuurlijk van voorzitter van de humanisten? Ik was daar, van ik ben humanisten. voorzitter van het humanistisch verbond. En ja. Alle uh, levensbeschouwelijke stromingen worden uitgenodigd. Dus ik zat naast Bisschop Eik. Aartsbisschop Eik. En ik zit er dan als een soort van Bisschop van de humanisten. De atheïsten zou je kunnen zeggen. Uh, nee, het was erg eervol om erbij aanwezig te zijn. En het was ook, uh, ja, natuurlijk iedereen loopt daar. Camilla, Charles. En het is uh, ja ook voor mensen die wat kritisch zijn over de monarchie... Zijn het toch bijzonder om daarbij te zijn. Vertel nou even één dingetje, iets wat, dat wij niet hebben kunnen zien op televisie. Ook nou, mooi, smeuïg, detail. Op, op het einde van de ceremonie, dus volgens mij was Willem-Alexander bijna klaar... of was, waren de kamerleden alles aan het zweren. Toen stegen een soort van baklucht in de Nieuwe Kerk op... En wij zeiden, ik zei het tegen mijn achterbuurman, dat was... Uh... Uh, hoe heet dat, de wethouder van Amsterdam. Uh, uh, nou, ik ben nog een beetje de naam kwijt. Maar toen zei ik van, volgens mij gooien ze nu... vlees de, de in, de, in de frituur. Want het, is, het, het was enorme baklucht. Ja, dat krijg je op de televisie niet mee. Maar misschien was het ook wel zo. Ja, ik weet het niet. Je hebt daarna nou niet een vlammetje weggepikt, zeg maar. Nee, nee, want wij werden weer afgevoerd enzovoort. Ja. En in onze jacketten zo. Maar uh, dat is iets wat geurtelevisie <laughs> nog niet kan meegeven. De lucht van de frituur ja. van de Nieuwe Kerk. Gelukkig en Danny, maar. jij hebt het er ook gekeken? Nee, ik was in de stad... Uh, Um, um, en, uh, Als enige? Ik, zo nou, beetje. het was wel rustig inderdaad. Ja. Maar dat had ook wel te maken natuurlijk met... er was zoveel te doen in Amsterdam en er was zoveel gewaarschuwd van tevoren. Van blijf alsjeblieft uh, toch een beetje weg. Dat zeiden dus ze niet letterlijk, maar dat was wel het signaal dat gegeven werd. Ja, en ik moest echt best wel lachen. Ik liep met meterapparatuur rond om uh, gsm-netwerken te meten. Want uh, ja, de mobiele providers hebben aangekondigd... heel veel extra investeringen te gaan doen... om toch ja. vooral ervoor te zorgen dat in Amsterdam... tijdens die dag toch bereik mogelijk was. Dat is ook waarom de politie... een ...druktemeter-app heeft laten ontwikkelen. Dat je dus op die dag met ja. je mobiele telefoon kunt zien waar het druk is en rustig. Maar ja, dat, dat werkt dus allemaal niet. Houd even vast. Gaan even naar Ragnar, want er is gescoord. Het spel gaat nu wel op de wagen. Dat is een ding wat zeker is. Het is 2-1, 41 minuten. Volendam staat achter nadat het dus de voorsprong pakte na het dikke kwartier. Staat het nu vlak voor de pauze 2-1 voor de thuisploeg. De Man die opnieuw scoort heet Raymond Kolder. Een prachtige aanval met uh, aan de linkerkant bij de thuisploeg Jorginho Antonia. Na een disciplinaire schorsing terug in het elftal. Geeft de bal strak voor richting eerste paal en in een heel klein gaatje... Daar gaat de bal in. Kolder doet dat echt uitstekend. Mislukte in de eredivisie, dat mag je wel zeggen, denk ik. Maar doet het vanavond meer dan uitstekend met twee doelpunten. En Volendam ziet op deze manier Cambuur langzij komen. Dat kan niet de bedoeling zijn, maar de Eagles zijn ook beter... en verdienen de voorsprong tegen Volendam. Het is 2-1 in Deventer. Spannend dus. Danny, wat zei je nou? Je was bezig met al die zendmasten en, en kortom, je had geen bereik. Gebre nou, er waren wel meer mensen zonder bereik in Amsterdam... of met moeilijk bereik. Maar ik vind het gewoon ergens wel jammer, want het gaat gewoon waarschijnlijk nooit veranderen. En dat komt omdat we al die uh, ja, afgrijzelijke belbundels hebben en databundels. Dus je betaalt vooraf voor bereik dat je niet hebt en toch betaal je. Dit dus oh, is, dus het is het serieus waar jij op de Kroningsdag... Toen was ik nog nuchter, het dus, dus het dan ben het ik over het algemeen wel met dat soort dingen bezig. Ja. <laughs> Goed. Ja. Straks uh, jullie uh, mooie momenten en dan kijken we nog uh, even kort terug. Maar eerst, uh, Erik is er niet. Zoals jullie hebben gemerkt, onze grote man, muziekman Erik Corton. Dus dachten wij, uh, jullie zoeken maar eens een keer zelf het plaatje uit. Als BM eerste. Today. Zet een punt, punt. achter de week. Boris. Oh, kijk, ik ben als eerste. Ja. Nou, ik had heel veel soorten nummers uitgezocht. Maar die mochten allemaal niet. Of die vonden jullie niet mooi genoeg. <laughs> dus eigenlijk zijn we maar. welke, we welke nummer? Ja. Cool. Ja. Even een lijstje ja. nu. Want ja. Uh, ja. de ja, luistert niet mee. Je moet één nummer gewoon. die is gepet gepeten. Boris uh, kwam uh, die met is iets. Gerard van Maasakkers uit een prachtige Brabantse zanger. Heel mooi liefdesliedje, maar dat mocht allemaal weer niet. Het was niet hip genoeg voor BNN vast. Het is niet heel erg vrijdagavond gevallen. oké. Dan gaan we dus. Wat wel ook heel erg mooi is. Dus Alicia Kies. Met. Empire State of Mind. Prachtig liedje over New York. ook afkondigen, Boris? Alicia Keys met Empire State of Mind. En waarom deze nu? Um, nou, dat is twee jaar geleden toen ik mijn huidige relatie leerde kennen. Uh, toen gingen we op een gegeven moment op een of andere rare manier naar New York toe en dan was dit het nummer wat daarbij hoorde. Dus het is ja. gewoon de liefde. Ja. De liefde. En het is nog aan. Het is nog ja. zeker aan. Ja, zeker. <f Cube vapy> dat is mooi. Ja. Prachtig nummer. Straks Die van jou gaat straks ook over New York, Danny. Ja, ja. ja. nou ja, dat is. Laat ik zo zeggen: New York komt voor in de titel. Ja. Dus dan zou je denken dat het erover gaat. Maar ja, ieder mag natuurlijk een eigen interpretatie hebben van liedjes. God, wat D66. <grafy> nou, nou, nou, <coughs> nou, nou, nou, nou, nou, oh, nou, nou, nou, <h> nou, <Internal> Lizzie, dit weekend willen wij dan is het weer tijd voor een goede Nederlandse traditie. Ajax, mag ik jullie van harte feliciteer namens alle honderders. Nee, ja, nee ja. die, traditie, bedo die traditie bedoel de... ik natuurlijk de... niet, al heeft het wel met joden te maken. Ophef over de dodenherdenking, dat is inmiddels ook een goede Hollandse traditie aan het worden. Wat is er aan de hand? De burgemeester van Voorde in Gelderland die was van plan om zaterdag ook langs de graven van die 10 Duitse soldaten te lopen... Maar daar is de dode herdenking volgens het Nationaal Comité 4 en 5 mei niet voor bedoeld. Ik denk dat we over twee zaken heel duidelijk kunnen zijn. We herdenken dus inderdaad de Nederlandse oorlogslachtoffers en dus niet de Duitse slachtoffers. En we herdenken de slachtoffers en niet de daders. En sommige mensen formuleren die boodschap nog wat ongenuanceerder. Als ik de kans zou hebben om in Ford geweest te zijn... dan was ik ook langs de graven gelopen van die Duitse soldaten en ik had erop gespuugd. Ja. En dat is Nederland 68 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. We vergeten bijna dat we drie dagen geleden nog de zoon van deze Duitse soldaat hebben staan toejuichen. Ik ben blij dat ik mezelf aan u mag voorstellen als de verloofde van prinses Beatrix.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 Mijn. ja Aan tafel, oud-politicus en onze politiek duider. Boris van der Ham, internet-expert Danny Mekic. En uh, columnist en journalist Eva Hoeken. Eva, jij ergert je kapot aan de discussie. Hè? Jij vindt gewoon, laat je in godsnaam herdenken wie je maar wil. Nou, dat. En wat zij net zegt, is we herdenken slachtoffers en niet daders. Alsof elke Duitser meteen een dader is. Daar zit natuurlijk wel, uh, dat is veel te kort door de bocht. Want, en ik snap de gevoeligheid, want je kan, dat niet, uh, je kan dat niet zomaar terzijde schuiven. Maar dat is, ja... Maar ah, want de Duitsers zijn ook slachtoffers. Tuurlijk, weet je wel. Moesten ook een... gewoon de oorlog in. Ja, precies. Die hadden ook niet echt een keus, neem ik aan. Weet je wel, sommigen ongetwijfeld wel. Maar er is niet één volk of niet Ede als wat... of alleen maar slecht is of alleen maar goed. Je kan ook heel van, van heel veel Nederlanders nog... Uh, er valt ook wel wat gaten in te schieten. Ik zie jou in stemmen te klikken, Boris. Ja, ik ben het helemaal mee eens. Allereerst ga je zelf erover wie je herdenkt of niet. Dat, laat ik, dat moet je door niemand laten opdringen. En ten tweede, ik vind juist zo'n zo zo zo uitspraak... wil dat hier een gevoeligheid is en of je dat allemaal op 4 mei moet doen... dan mag je best heel praktisch in zijn. Maar als iemand zegt, ik zou erop gaan spugen... die, die man die daar gesneuveld is, dat is een zoon van iemand... of een broer van iemand of een vader van iemand... die is inderdaad misschien uh, gewoon, uh, in, in het is de meeste gevallen geweest... gewoon ook onderdeel geweest van een machine die daar... Naartoe werd gebracht. Uh, we hebben niet elke niet Duitser hij is Eichmann. Maar jij zegt net wel van ja, misschien, ik weet niet of je dat moet doen op 4 mei. Nou ja, je ziet natuurlijk blijkbaar dat het nog zo gevoelig is dat er dus nog helemaal niet eens een normaal debat over gevoerd kan worden. Je ziet nu dat een aantal, een aantal niet allemaal Joodse organisaties zeggen: van het moet helemaal teruggaan, die hele dode herdenking, nou, alleen maar de mensen van de Tweede Wereldoorlog. Niet meer mag het gaan over de, de vredesmissies enzovoort. Dan denk ik, ja, maar wacht even. Er zijn dus mensen die nu leven op dit moment. die hun zoon, soms dochter. zijn verloren. in bijvoorbeeld Afghanistan of andere plekken. Dan is het toch heel goed om te herdenken. dat ook daar wordt gestreden voor vrijheid. Ik vind dat zo beperkt. En ik denk, van wie ben je wel om, om te zeggen. dat zo'n zo twee minuten alleen maar voor jou is? Ik vind, laat nou in hemelsnaam dat mensen hoorde, het zelf bepalen. Ik hoorde vandaag iemand zeggen op radio 1: een journalist en historicus die zei. Nou ja, het, het, het verwatert mm. al een beetje. En op zich is de nationale herdenking wel een sterk symbool... maar laat het dan bij de Tweede Wereldoorlog blijven... want dat is een sterk symbool. En het herdenken van mensen die in Libanon waren of Bosnië... dat is een wat minder sterk symbool. Daar staat ook niet, stond niet iedereen achter. Um, ja, maar hè, dus alsof dat, die, iedereen die houden liever dan bij die Tweede Wereldoorlog. Oh, maar, dat, maar als je echt goed in de geschiedenis kijkt... zie je bij elke oorlog dat er heel, heel verschillend over werd gedacht. Ik bedoel, er waren ook mensen die zeggen van... nou, laten we maar een beetje meewerken met die Duitsers. Want hè, bedoel, uh, de, het, is, het is nieuwe gezag. Dat waren ook Nederlanders die dat zeiden. Dus met andere woorden, elke oorlog is, is terecht uh, ter discussie gesteld. En um, he, hebben mensen verschillende keuzes in gemaakt. Dus als dat de reden is... Nee, het is een sterk symbool, de, de, de Tweede Wereldoorlog. Want het is een heel grote slag geweest die we in ja. Europa hebben gehad. Maar we moeten echt ook stilstaan dat er daarna nog heel veel andere dingen zijn gebeurd over dus voor. Zowel de Tweede Wereldoorlog als de vredesmissie daarna, daarna, maar ook moet je gewoon als je dat wil Duitsers kunnen herdenken. Op, nou ja, ik kan mei. het in ieder geval niet verbieden. Dat nee, gaat. Nee, dus ja, maar in... dat kan natuurlijk sowieso niet. Ja. Nee, maar goed, ja, daar dus gaat dat, het over, dat, dus, dat je het niet dus, verbiedt. Ja. Weet je wat het probleem is, Willemijn? Ik zit hier naast twee super intelligente en op dit onderwerp rationele mensen. En als ik naar nou ze luister, denk ik ja. Alleen het probleem van deze discussie is dat er twee discussies worden gevoerd. De rationele. En volgens mij is er dan maar één mogelijke uitkomst. Die hebben we zo al even gehoord. Ja, en als je mensen hoort over ja, spugen op graven. En ik heb ook wel het een en ander op tv gezien bij de welbekende praatprogramma's. Ja, rationele overwegingen zijn, zijn dan niet mogelijk. En daar gaat het denk ik mis. Dit. Ik ben het helemaal eens met Eva ja. en, en Boris. Maar ik weet niet of dit geluid nu echt binnenkomt... bij mensen die dus aan de andere kant roepen van... Uh, ja, je moet hier niet, je moet het, dus niet dat enige, het enige laten klinken. Je mag er ook wel iets tegenover zetten. En ik spreek een beetje tegen dat het alleen maar rationeel is. Het is natuurlijk ook emotioneel om te weten... we hebben nu. We zenden nu mensen uit naar gevaarlijke gebieden. Hm. Die mensen die, ik bedoel, toen ik nog Kamerlid was... maar bij allemaal in de samenleving... die herdenken we op het moment dat dat, dat soort mensen... Ja. Ja, maar tegengeluid, daar vind ik dus het rationeel ontbreken. Want er komt alleen maar van ja, nee, maar we moeten vooral blijven bij het oude. En dat mag niet veranderen. Even, even een ander punt. Is het misschien ook een, een, een ding tussen generaties? Ik heb het idee dat onze generatie twintigers, dertigers. Uh, um, en boos. Ik ben een dertig. Oh, ik, ik word pas dit Oei. jaar in augustus veertig. Ik ben maar weer zo'n avond. Zo wordt het niet ja, al net. wordt in augustus veertig uitgescholden. Studio Maar dat het. Dat de wat jongere mensen van. Het veel vanzelfsprekender vinden dat je dat je zelf mag weten wie herdenkt ja. en dat, dat ook een um, ik hoorde ook iemand zeggen van juist om die herdenking levend te houden, is het juist ook goed om bijvoorbeeld uh, jonge dienstplichtige Duitsers te herdenken, want dan kan je daarbij bedenken: ja, wat zou ik doen in die situatie? En dat is een mooi, ja, maar dat is het beetje het lastige volgens mij. Ik zat dus ook te luisteren, bij Paul Wittenman als het over wat doe je tijdens het herdenken. En toen gingen ze allemaal vertellen wat iedereen individueel doet tijdens het herdenken en uiteindelijk realiseerde ik me wat ik altijd tijdens de herdenking doe. Is nadenken over de vraag, waarom herdenken we? Maar die vraag stel je natuurlijk niet, niet zoals ik hem stel... namelijk echt oprecht van, oh ja, hoe zat het ook alweer? Ik wil dat niet vergeten, ik mag dat misschien ook helemaal niet vergeten. Maar mensen die veel dichterbij geweest zijn... die het mee hebben gemaakt misschien zelfs... of die een familielid daar verloren hebben... die herdenken, denk ik, op een andere manier. En dat is het mooie van herdenken, dat het voor iedereen anders is. Ja, dat mag, dus, ja. dat ja, mag dus. En dat mag dus. En ik snap niet waarom waarom... Ja, goed, nee. Ja, dat blijft een terugkerend onderwerp. Vorig jaar hadden we het er ook al over. Ja. En volgend jaar waarschijnlijk weer. Ongetwijfeld. Danny, jouw plaats. BNN Today. Ja. Zet een punt. Achter de week. Ik heb, een, ik heb echt een zwak voor liedjes waar je de songteksten niet van kunt vinden op internet. Want dat is, weet je, dan heb je toch nog het idee dat het een soort van iets exclusiefs is of zo. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Maar van het volgende nummer is dus, althans de laatste keer ik keek de songtekst niet te vinden. Dat oh, vind ja? ik... Aan de ene kant jammer, aan de andere kant de tekst is wel goed te volgen. En wat ik helemaal gaaf vind, is als jonge mensen muziek maken. Het is een nummer van Rigby. Um, het is een bandje dat in 2008 ontstaan is en ze spelen nog steeds. En wat ik zo leuk vind van dat soort bandjes is... dat je enorm nog de passie voor de muziek, dus echt het muziek maken, uh, terug kunt horen. Kondig hem ja, en, aan. Nou, hier is... Oh, volgens mij is een aankondiging voor het nummer. Maar dit is New York City Lights van Rigby. Dit was New York City Lights van Rigby. En ik heb net van Willem die naast me zit geleerd dat een aankondiging op de radio ook over het algemeen <lacht> ook in het nummer plaatsvindt. Dus ik heb mijn lesje weer geleerd. Voor vandaag. Dan zie je op de computer namelijk meestal de introseconden wegtellen. Ah. Zo werkt het. Okay, en dan, nou dan weet je ja. hoe lang je hebt. Je moet er zomaar even mee oefenen. Ja, kijk, op deze klok zie je hier. Is mm, het, zien, het is nu nog 10 seconden. Ik kan niet zien Maar ik ga. zo wel daar zitten dan. Maar Het is een Erik boekpunt. Het is best <lacht> wel ingewikkeld. Zo. Heeft hij het niet gewoon onnodig moeilijk gemaakt voor vandaag? Dat we denken van wat missen we <lacht> hem vandaag? Een mooie break. Wie een man to this heeft een punt achter de week. E. M. M. Oh, oh, oh. Bart van der Schelling. Zanger, schilder en veteraan van de Spaanse burgeroorlog. Je had een mooie jongen trouwens. Het was een knappe ja. man. Deze week in Holland Dok Radio, de zingende Hollanden.